NCRV, Casa Luna. het Plag. Welkom terug. Welkom in het tweede uur van Casa Luna. We hebben de Wereldbol er maar eens bij gepakt en het lampje in de Wereldbol aangedaan. Dan zie je eigenlijk hoe ontzettend klein Europa toch is. Toch, Henk? Ja. Het is echt klein. Ja, het is een klein continent. Een belangrijk continent, een mooi continent. Ja, want wij um, wonen er. Ja, prachtig. <laughs> maar wel is een klein een continent. Beetje, ja. Maar wel klein. Ja. Henk van Houten, mijn gast van vorig uur, is uh, blijven zitten. Hij is universitair hoofddocent geopolitiek en politieke geografie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En ook hoofd van het uh, Nijmegen Center for Border Research. En je geeft ook les in uh, Italië. Ja, in Bergamo. Ben hoor. ik uh, hoogleraar uh, geopolitiek van grenzen ook. Ja, ja dus dat. Uh, We hebben het eerste uur gehad over eigenlijk de ellende die grenzen kunnen aanrichten. En hoe wij in Europa als Europese Unie met onze buitengrenzen omgaan. Dit uur wil ik graag met u uw grensverhalen horen. Wat heeft u meegemaakt als u de grens overging? Ik kan me nog goed herinneren als wij vroeger op vakantie gingen. en dan toen de grenzen er nog wel waren binnen Europa. op het moment dat je dan België binnenreed. vond ik echt fantastisch. Op het idee van nou, nu zijn we echt. het grote avontuur is begonnen. We zijn in België. Ja. En dan ging je nog verder naar Frankrijk, waar ze een andere taal hadden, een andere munt hadden. Altijd even adem inhouden op de grenzen? Of... Ja, ja, ja. Als ja. je langzaam. <laughs> Stil zijn rijden moesten dan... we achterin. Ja. Nou, wij werden nooit aangehouden. En ik hoopte gewoon dat we een keertje werden aangehouden. dat leek me zo spannend. Ah, ja. Nou, dan had je destijds naar, uh, naar wat dan toen nog het Oostblok heette, moeten gaan: Hongarije. Of, uh, ja, oh, dat is wel best. Als door de Roemenië en dat soort landen. Die... Nou, dat, uh, dat was echt een grenservaring. Dat stonden ze met grote geweren, met dikke. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, Openingen soms daar te voieren natuurlijk aan de grens. Dat was nog een extra spanning vond ik altijd. Ja, ja. Hè? dat geeft dan extra, extra ja. goed gevoel. Ik de enige keer dat ik wel uh, ben aangehouden of een paar keer uh, dat we tegen werden gehouden... was een tijdje bij een lokaal radiostation in België gewerkt, net over de grens bij Tilburg. Ja. En rond uh, Oud en Nieuw werd oh, er natuurlijk ja. heel veel vuurwerk ja. van België. Ja nog. Nederland, ja, precies, nog? dat is Duitsland nog steeds. Ja, ja. Maar we hadden dan uh, de de collega met wie ik presenteerde, we waren allebei begin twintig. Ze hadden van zo'n zo afgerachte tweedehands auto. Ja, en dat zag natuurlijk twee van die jongeren. Ja, die dan op uh, ja. zaterdagmiddag de grens overstaken. Zij dacht. Ja, dus <laughs> iedere week rond uh, in de maand december. dan werden we altijd wel even staande gehouden. Ik vond dat interessant omdat we niks bij ons hadden. Ja. Maar dat geeft toch een bepaalde spanning, inderdaad. Ja, dat geeft dat wel. Nou goed, die verhalen. en die mogen over de hele wereld verspreid zijn. liefst natuurlijk zelfs. Uh, die willen we graag van u horen. 0800 1121. Stuur een mailtje als u wilt naar casaluna.ncrv.nl. En u kunt ook een bericht achterlaten op onze Facebookpagina of twitteren... met de uh, hashtag Kazaluna. Misschien dat u voor uw werk veel over de grens komt. Als u hebben uh, wel eens vrachtwagenchauffeurs in uh, de uitzending. Nou. Die maken natuurlijk genoeg mee. Woont u misschien zelfs aan de grens? Bent u als douanier actief of actief geweest? Bent u op een hele bijzondere plek de grens overgegaan? Dan moet u dus bellen. En als u het eerste uur heeft geluisterd... en daar nog iets over kwijt wilt, dat kan natuurlijk ook. Mocht u het eerste uur gemist hebben... dan kunt u vanaf morgen de podcast beluisteren van de uitzending. En dat kan via de site van Casaluna. Ik moet zelf wel gelijk, toen we het over die grenzen hadden... kwamen, ik heb van... Een paar reizen gemaakt en dat was echt fantastisch. Maar wat me gelijk te binnenschoot was dat we... op een gegeven moment van Guatemala met de bus naar Mexico gingen. En dat je dan uh, door Belize gaat... Mm -hmm. ben, je daar, ben je daar wel eens geweest, heet of niet? Uh, niet in kwarte maal, wel in Mexico. Ja, ja dan ja. moet je ook met de, Maar dan moet je op het moment dat je de grens overgaat... dan, stoppen ze, dan wow. stopt die bus, die stopt 10 meter voor de grens. Ja. En dan moest je inderdaad uh, allemaal, de bus, allemaal uit, de bus uit. Je ja. bagage ja. meenemen. Ja. Ja. En ik ja. had uh, met duik mijn ruggenwervel gekneusd. Dus ik kon oh. eigenlijk helemaal oh. niks sjouwen. Dus dan heb <laughs> je een beetje rugzak in. heel stoffig. Het was ontzettend warm. En dan zit je dus letterlijk... Die stap over de grens. Ja, ja. Oké, okay, nu zijn we in Belize. Ja. En dan moet je natuurlijk die stempel zien te bemachtigen. En dan word je als toerist veel te veel geld uit je zak geklopt. Om uh, überhaupt in Belize te mogen zijn. Ja, een... En dan ben je uiteindelijk twee uur verder. Je ziet de bus gewoon langs je rijden de ja. grens over. Voordat je weer uh, het land in kan rijden. Ja, maar dat is precies wat, wat je nou beschrijft. Dat is wat de grens ook doet. Hè? Het, het creëert... Een uh, wachtruimte. Een grens is vooral een, een, een, ja, een creatie van, eigenlijk het wachten. A, a, a, we moeten wachten aan de grenzen dus nou ja, als je ziet wil je zeggen: het immobiliseren van mensen, dus de snelheid vertragen. Ja, ja. Dus een snelheid vertragen, en het schept daarmee afstand. Dus een grens is eigenlijk een, een, een afstandscreator. Want het schept afstand van hier en, en daar, en een wij en een zij. En we proberen dat, dat tussen, die tussenruimte, dat is een wachtruimte. We moeten ook letterlijk op de grens goed. wachten. Ja, er is natuurlijk ook altijd even tussenruimte. Er is, altijd, tussen, dat is ja. altijd, niemandsland. Ja, ja. altijd een niemandsland. En in een niemandsland uh, is de wachtruimte. Ja, dat, daarvan zou je kunnen zeggen de migranten van vandaag... die bevinden zich in die wachtruimte. Ja. Letterlijk ook. Moeten ook wachten op om toegelaten te ja, worden ja, ja, tot klopt. de wet. Ja. Wat is de meest indrukwekkende plek waar jij bent geweest? Op de grens? Oeh, ja, dat is, ik ben heel wat grenzen hebben gezien Ja, daar daarom Ik kan he? me voorstellen met je werk ja. dat dat... Uh... Ja. Er zijn heel veel plekken geweest. Je bent Wat er kort heel kort geleden opvallend... Noord- en Zuid-Korea nog geweest, begreep ik? Ja, kort, ja dat zijn er twee dingen die enorm opgevallen zijn... aan de, aan de laatste jaren met het, met het reizen naar verschillende grensgebieden. Want er komt natuurlijk veel grens. Uh, dus dat, die, dat de grens, ook al is die heel schijnend... Uh, en heel uh, zelfs gewelddadig... Dat die, dat die nog beleefd wordt als, als een, bijna als een soort van toeristische attractie. Want dat is de Zuid-Koreaanse grens Noord- met Noord-Korea. Ja, dat, dat, dat, is, dat is vergelijkbaar met die Blijnse muur waar we eerder over spraken. Ja. Hè? Dat is, een heel, dat is, een, dat is een echt een heel groot onderscheid tussen Noord en Zuid. Het was ooit één gebied. Het was vijfduizend jaar één gebied Korea. Maar in heel korte tijd is dat een communisme versus kapitalisme geworden. Maar als je dus naar die grens wil gaan, ik heb dat daar gedaan. Uh, vanuit Zuid-Korea, vanuit Noord-Korea is bijna onmogelijk. Mm -hmm. uh, dan denk je, van, nou, ga maar als de trein pakken. Dat kan niet. Je kunt ook niet als individu er naartoe reizen. Dus het is helemaal georganiseerd met bussen. Dus je moet in een toeristenbus, met heel veel andere toeristen, moet je daar naartoe. Dus het is dus helemaal een soort van ja, theater geworden. Het is ook eigenlijk frank, want je weet dat aan de andere kant. Een van de meest onderdrukte volkeren ter wereld leeft. Ja, en die staan nou een eigen voordeel, een eigen familie te kijken. Ja. Een, een, een eigen geschiedenis in te staren en een eigen grondgebied. Voel je is... dat als je daar staat? In, ja, het is een heel, heel raar grond, grond, een heel rare grens. Dus aan de ene kant inderdaad een soort van theater waar heel veel over verteld wordt. Een kapitalistische uh, beleving, we hebben het toch goed en een keer weer ja. terug naar Seoul de hoofdstad. En aan de andere kant is een, een, een leeg niemandsland waar je, waarvan je voelt, vanuit je voelt, en ik word bekeken. Maar, maar het zijn dezelfde mensen. Kijk, hè? <laughs> We gaan het zo meteen verder en dan wil ik uw verhalen natuurlijk horen. Maar het eerste uur zijn we helemaal nog niet aan muziek toegekomen En onze gast neemt natuurlijk altijd zelf muziek mee. Dus ik vind het wel leuk om eerst even naar jouw muziekkeuze te gaan luisteren. Ja, ja. Je had oorspronkelijk voor tussen twaalf en uh, een kwart voor één. was een nummer van ja, Stef maar, Bos. Ja, we zaten zo te kletsen. Ja. Te kletsen? Serieus ja. gesprek te voeren, ja. meneer Van Houtem. <laughs> uh, Normandië heet het. Ik ken het niet. Ja. Waar gaat ja, het over? Het gaat over de, de schoonheid van het oude Europa... Uh, een vervlogen ideaal. En ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben wat betreft voor een internationale samenwerking. Voor de Europese uh, samenwerking. Uh, alleen, we hebben er iets anders van gemaakt. Maar dat, dat, Normandië, uh, dat, dat, dat, dat laat dat zien. Waar we eigenlijk aan de, voor, de vooravond staan van misschien wel iets, iets verschrikkelijkers. En, dat, en ze, nou ja, daarom de titel Normandië. In de straten van Honfle, Barsatier. De wereld zag Langs de monding van de zee In het midden van de nacht Met de lichten van de haven En de sterren in de lucht Ik droom elke dag weer weg Droom elke dag die weg weer terug Langs de eindeloze stranden Waar Europa werd bevrijd Het was een hemel op een slagveld Want ik wou je nooit meer kwijt En de wereld en de tijd Stonden stil en keken toe Want alles was van ons Maar alles was ons niet genoeg Maar deze woorden zijn mijn wapens. In een oorlog met de tijd, de toekomst wordt verleden. Het meeste wordt vergeten, het meeste raak je kwijt. Maar deze liefde blijft mij bij. En doofwiel, de oude luxe, de plasmatufu, de rijke hel. Waar de eenzaamheid flaneert, met een masker van Chanel. Er is een uitgemaakte zaak, dat je de triestigheid herkent. Zolang je zelf niet eenzaam bent. Zolang je zelf niet eenzaam bent.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 Komst wordt verleden, het meeste wordt vergeten, het meeste raak ik kwijt, maar deze liefde blijft mij bij. Vaak dat je heel vrolijk wordt van zijn nummers, maar het is wel mooi. Het is mooi, ja. ja. ja het is, uh, vooral het woorden zijn mijn wapens, ja. dat, dat spreekt me aan. Ja. Ja, dat is bij jou ook uh, het geval, natuurlijk. Je had ook nog uh, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Als we daar nog aan toe komen, hè, dat is even een wat ja, meer. Uh, ja. Of uh, one van de keer nummer. Ja. ja, we gaan eens kijken of we aan toe gaan komen. Want er wordt natuurlijk gebeld. U kunt bellen op 0801121. Als u wilt vertellen wat u zelf heeft meegemaakt uh, aan de grens. Of wilt reageren op wat uh, Henk van Hout hem eerder in de uitzending heeft gezet. Laten we eerst eens naar Duke gaan. Goedendag. Ja, ja goeiedag. Hallo. Hallo. Een interessant uh, gesprek. Mooi. Ja, wat ja. wat, ik, uh, wat ik, reactie opriep bij je, begrijp ik? Ja, hebben jullie een paar uurtjes. Eén nee. <laughs> <laughs> nou, ding wil ik even eerst zeggen. Ja. Um, ik, ik ben uh, 72, dus ik heb best wel eens hier en daar heen en weer gereisd. Mm -hmm. In Europa. En wat ontzettend leuk was aan de vakanties was, dat je dan dat andere geld moest halen. Ja. Ja. ja, Dat was spannend, dat was ja. leuk. Dat, dat was niet belastend of zo. En, nou, en dan kwam je over de grenzen en dan was het ook echt meteen anders. In onze tijd, toen wij pas begonnen te reizen, uh, begon de autobaan echt in Duitsland. Uh, dus je moest ja. eerst allerlei grensplaatsjes heen en zo. Hartstikke spannend. Je kon niet langs alle autobanen en dan was je echt in Italië. Want stonden de borden zo dat je ze eigenlijk niet snapte en dergelijke. Fantastisch. Dus dat heb ik niet ervaren als heel vervelend, integendeel. Maar het is nu ook wel makkelijk, toch? Dat je gewoon wel je eigen geld uh, kunt meenemen? Ja, nou, ja, het interesseert me eigenlijk geen bal. Ik vind je valt veel eerder een oh. beetje... zit je te, voor je heen te suffen en dergelijke. Nee, ik vind gewoon... Ik, ik ga niet om. Ik vond dat leuk. Ja. En dat blijf ik leuk vinden en dat koesteren we. Um, en voor de rest... ben ik een klein beetje bang... voor de meneer in de studio, meneer Van Houten. Want? Hij zit ver weg, dus hij kan me toch niks doen. Nee, <laughs> ik, ik geef een voorbeeld... De Berlijnse muur is niet een grens. De, de Berlijnse muur was van wand gedroogd, opgeroepen door de politiek, door het communisme van Rusland. Die baas ging spelen over een stukje land. En daar maakten ze een grens van. Dat was geen grens. Dat is iets anders dan, laten we maar zeggen, onze buitengrenzen. Dus dat die afgebroken werd en dat één volk weer één volk werd, werd, is niet hetzelfde als grenzen waar je wel of niet bang voor kunt zijn. En als uh, Guilaine, zeg ik me even gewoon, ja? vraagt... Um, nou, waarom doen we al die buitengrenzen dan niet weg? Wat gebeurt er dan? Dan zegt Henk, zal ik maar even zeggen... Um, nee, grenzen moeten er zijn. Je hebt het een paar keer gevraagd... en je hebt niet het eerlijke antwoord gekregen. Namelijk, dan krijgen we een giga-invasie van mensen die we niet kunnen helpen. Henk? Want dat is namelijk... Nee, die nou, dan laat ik Henk zijn. op reageren, Tuuk. Vind je dat goed? Okay. Ja, ja, tuurlijk. Ja? Uh, dag, uh, Doeken doek was het geloof ja. ik, hè? Ja. Ja. Ja, Ik volg wel ongeveer wat je wil zeggen. Maar ik ben het niet met je eens als je me toestaat. Want ik denk dat de grenzen die we gemaakt hebben in het verleden... zoals de Berlijnse grens, dat was natuurlijk wel degelijk een politieke grens. Zoals ook vandaag de dag de buitengrens ook een politieke grens is. Die wordt politiek in stand gehouden politiek gemaakt. Die maken we met elkaar. Daarmee is het een politieke grens. Gaat het niet om het fysieke aspect, zeg maar... Maar gewoon, wat de politiek. op de buitengrens van de Europese Unie staan natuurlijk hele hoge hekken. En daar staat ook letterlijk, er staat er inmiddels een muur. Uh... Ja, maar dat doet niet ter zake, met permissie. Die grenzen zijn er ook. En als die muren of hekken er niet zijn, dan komen er gigahoeveelheden mensen naar ergens in Europa. Doet er ook niet toe waar. En we kunnen ze niet helpen, die Maar Kijk, mijn broer emigreerde in de, in de 50e jaren naar Canada had een studie gedaan, had eerst de taal geleerd... en ging toen proberen dat je ze hem beleefd om, hem, om iets op te bouwen daar. Niks afdwingen enzovoort. En hij was voorbereid, min of meer, op wat hij ging doen. Wat er nu gebeurt is, dat gaat gebeuren als er geen grenzen zouden zijn dan komen er heel veel mensen hier naartoe. Dan gaan ze niet in lekke bootjes, dan gaan ze in goede boten. Dan komen ze hier en willen ze zich vestigen ergens in Europa. En dat kunnen we niet mannen. Heel simpel. Dat kunnen we niet aan. Het is hoogmoedig om te denken dat we dat kunnen. Ik heb een voorbeeld. In de dertige jaren zeiden de politici... Um, we moeten polders maken, want Nederland is te klein. Toen ging het over 9 miljoen mensen. We hebben er nou 16 miljoen. Als ik het alleen maar over Nederland heb. Mm. En die 16 miljoen... Kunnen we niet goed huisvesten. Er is een gigantische woningnood. Die was er ook al toen wij mannen niet wilden trouwen, eind vijftig jaar. Die is er nog steeds. De ja. overheden hebben dat in de afgelopen tien jaar niet kunnen mannen. Het zijn die twee dingen. Doen. Want het begint met wat ja. jij zegt, Joek, van er komt een enorme invasie op gang. Maar dat. Daarvan zei jij in het eerste uur volgens mij al, Henk, van daar geloof jij niet in. Waarom? Nee, niet? Dat, is, dat, is, dat, dat is de grote mythe die, die er is. En dat, dat, daar, daar is al heel veel wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Naar, uh, naar de, de gedachte dat. Uh, dat, er een, dat er een soort van horde uh, migranten aan onze poorten zouden staan... die me allemaal binnen zouden willen. Dat is helemaal niet waar. Dat heeft ook nog nooit, nooit bewezen. Ik zal even uh, mijn argument afmaken, mevrouw. Ja, tuurlijk, ja. Um, de, En dat is ook, heeft ook nooit nooit bewezen. En, uh, en ik ben ook helemaal niet voor om zomaar grenzen open te gooien... of zoiets dergelijks. Dat, dat is helemaal niet meer de kern van, uh, van mijn verhaal. Maar de kern van mijn verhaal is dat, het, dat we de grenzen die we nu hebben gemaakt hebben... dat dat een utopische grens is. Namelijk het die, die, die idee, de, de, idee dat we dat die geslokken... Te kunnen houden. Dat is natuurlijk uh, helemaal niet, uh, niet waar gebleken. Sterker nog, migranten komen toch. Alleen moeten ze nu illegaal komen met, met alle gevolgen van dienen, dus do doden aan onze eigen be zogenaamde beschaafde grenzen. daar ging in eerste instantie het verhaal over dat ik dat onbeschaafd vind en onrechtvaardig. En we moeten eigenlijk naar een ander soort van grensverkeer komen. Waarbij ook niet iedereen toegelaten hoeft te worden. Nee, dat kan ook helemaal niet. En dat is ook helemaal niet mijn boodschap. Uh, ik heb het over de rechtvaardigheid. Hè. En, en uiteindelijk, uh, de, uh, dat is het tweede deel van mijn boodschap... het gaat over de onrechtvaardige grenzen, de oneerlijke grenzen die u nu maken. Wij hebben, als ik een Nederlandse paspoort heb, dan weer ben ik geboren... heb ik het mondiaal uh, recht om, om, om overal naartoe te gaan. En als ik in Senegal zou zijn geboren of in Mali... dan heb ik dat zelfde recht niet, terwijl ik alleen maar op een andere plek geboren ben. En uh, we zijn nog steeds één mensheid. Dat vind ik onrechtvaardig. En twee... Uh, het economische argument is dat op de lange termijn, niet op de korte termijn, lange termijn, uh, het uiteindelijk voor iedereen, ook voor Nederlanders, uh, ook voor Nederland, als, als, als, dat, als dat een oh. belangrijk argument is, uh, uiteindelijk dus een eigen belang is dat, uh, om.. Uh, een, om migratie en internationale handel te stimuleren. Sterker nog, daar, daar profiteert uh, heeft Nederland als geen ander land... Van, uh, heeft geprofiteerd van de Europese eenwording... en, het, en de integratie en de vrijheid van beweging over grenzen heen. Nederland staat al jarenlang in de top 10 van de meest geglobaliseerde landen ter wereld. Uh, dus de economie heeft, is al lang geïnternationaliseerd en over grenzen heen. Uh, alleen, daar gaat de het maatschappelijke debat... heeft er op het moment helemaal geen aandacht voor. Juke, ben je tevreden met het antwoord? Nee. <laughs> ja, jij nee. zei al: heb, heb, heb je een paar uur? Nou, dat dat ja, hebben we helaas niet, want er bellen nee. natuurlijk oh. meer mensen. Nee, dat snap ik wel. Maar wat mijn. mijn kijk, waarom gaan wetenschappers. Met name wetenschappers, hè? Waarom gaan die niet veel meer zoeken naar de oplossing van de problemen voor de mensen in de landen waar ze wonen? Dan Om. ben je goed bezig. Kijk, zoals een. Ja, ja. Wat, Alleen wat is het natuurlijk. Die, dat... waar, waar, als ik je even mag onderbreken, waar Henk op zit, die zit op. op de studies van het onderzoeken en niet hoe wij mensen uh, een beter economisch leven kunnen geven. En het enige waar hij op zit van, hij vindt het vanuit het principe niet kloppen dat we mensen op basis van afkomst niet, uh, uh, niet toelaten. En dan gaat het even niet om uh, hoe, we, hoe we de beste welvaart. Dat is niet waar jij je in principe mee bezighoudt, toch? Uh, nee, nee, maar... Maar, uh, maar ik ben, begrijp ben het ook, wat je bedoelt, hoor, Joeken, maar... Ik ben het op principe Oneens dat een wetenschap zich alleen maar zou moeten laten... Uh, alleen maar zou dingen moeten zeggen die in zogenaamd nationale belang zouden zijn. Ja. Nee, er is, niet, er is niet één nationaal belang. Er zijn heel veel verschillende belangen. Ja. En heel veel groepen die nee, iets anders helpen, willen. Nee, maar als je mensen wilt helpen in de woestijn, dan moet je waterputten slaan. En dan moet je niet zeggen, kom maar hier naartoe... want dan kijken we wel, want dan worden die waterputten daar niet geslagen. Nee, maar daar gaat mijn verhaal ook niet over. Het is niet zo dat migratie de armoede hier of de armoede daar oplost. Het gaat over het principe van vrijheid van beweging... Uh, daar heb ik het over. En het armoedevraagstuk, dat los je niet alleen maar op door, door migratie. Dat, daar zijn andere maatregelen voor nodig. Dat, dan moet je kijken naar de bescherming van onze eigen handel. Uh, het protectionisme van de Europese Unie natuurlijk... Uh, voert ten aanzien van uh, suikerproducten of andere landbouwproducten... waarmee anderen uh, eigenlijk minder kansen hebben. Uh, of de... de, de uh, dus de, de, eigen, de eigen handel wordt beschermd. En, uh, uh, en de, je zou internationaal veel meer aan, aan, aan, aan mondiale afspraken kunnen doen... Om, om eerlijke handel te genereren. Uh, we, gaan en, het op die, we gaan het hierbij ja, laten, ja. Ja, ja, nee. Het gaat niet om de, de oproep van, van Henk om mensen hier naartoe juist te laten halen. Nee. Dat is niet waar, waar het om gaat. Dat misverstand is hopelijk nu opgelost. Dank je wel bellen. Dank je wel. Doei. Uh, daaraan gekoppeld, misschien wel aardig nog... om uh, een mailtje van Ferdinand voor te lezen. Die was het ook niet eens met jou. Uh, hij zegt, ik las bijvoorbeeld... grenzen zijn een natuurlijke bescherming... tussen verschillende DNA-structuren. Stel je voor dat je in een groep gorilla's... en orang oetang wil laten opgaan... in hun specifieke sociale samenhang. Het lijkt een overdreven voorbeeld... maar we zien dagelijks de ongelofelijke resultaten... van aanpassingen aan een andere cultuur. Eigen cultuur is toonaangevend en de zegening van grenzen waar een outsider alleen maar komt om op vakantie te houden en dan weer terugkeert naar eigen bodem is een zegen voor de planeet. Respecteer iedereen, maar blijf binnen je grenzen. Ja, daar ben ik het volstrekt mee oneens. Uh, ik, grenzen zijn uh, niet natuurlijk als iets dergelijks. Grenzen zijn politiek. Zijn, grenzen zijn strategisch gemaakt. Uh, maar dit gaat om de bescherming van je eigen cultuur. Ja, maar dat is geen DNA. Dat is niet gekoppeld aan, uh, aan, aan, aan iets als, als natuur. Uh, er zijn binnen Nederland natuurlijk wel 190 verschillende nationaliteiten. Uh, en het, het, het, ik zou dat heel, heel ver van willen houden van een soort van biopolitiek. De, de, de grenzen te, de terug te voeren tot een soort van organisme. En de staat als een, als een levend orgaan te zien of iets dergelijks... Wat, uh, wat hele verkeerde associaties kan oproepen uh, met het in het verleden. En dat, dat is ook iets waar ik echt ver van wil blijven. Ik zou, ik zou echt grenzen in de natuur en cultuur... Uh, niet met elkaar willen verbinden. Grenzen zijn een strategisch fabricaat. Dus Wij mm -hmm. willen dat. Dus niet omdat we een soort natuurlijke uh, uh, uh, DNA willen beschermen. Zoals dat heeft daar eigenlijk gelukkig maar niks meer mee te maken. Uh, we, we willen dat voor een bepaald economisch doel. Of voor een bepaald, uh, ja. bepaald sociaal doel. Maar goed, u doel, kunt ze wel daarvoor gebruiken ook. Gren, het is grens. alleen iets waar jij niet... Nee, ik vind het ja, gevaarlijke gevaarlijk ideaal. Ja, ja uh, laten we daar een verhaal van gaan van Gerard. Een anekdote volgens mij. Gerard, goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo, ik ben Gerard Hassing en ik, kom, uh, ik woon nu in Enschede... maar ik ben geboren in Overdenkel. Dat is aan de grens met Grono, met Duitsland. Oh, kijk aan. Ja, ja. ja En uh, ja, dat is het zeg maar tien kilometer vanaf Enschede. Maar wij hadden vroeger uh, een hobby en dat was smokkelen. Ja, ja dat was zo'nzelfde. Wat dan, in. wat dan? Ja, wij deden wij koffie uh, en uh, kaas, uh, of uh, boter deden wij smokkelen. Wij waren uh, 14, 15 jaar en uh, wilden je wel graag uh, wat verdienen. We waren een groot gezin, maar we waren pas invalide. Dus wij wilden wel graag wat bijverdienen. En ik was een, uh, nou ja, moet ik zelf zeggen, een slep jongetje. En ik uh, kan heel goed contact maken. En ik kon toen wel gewoon een beetje goed voetballen. En ik kon heel goed met de mond. Ik, ik spreek alle seconden. Dus uh, als ik dan aan de grens kwam, en uh, ja, dan kende ik onmiddellijk de douane mensen. Uh, wat ze deden, waar ze woonden, dan even een babbel maken. En dan een beetje vriendschappelijk overkomen. Goh, ja. En dan had je er altijd wel één. Dat, dat voelde je. Nou, dan begon je dan mee met, uh, ja. Ja, dan uh, moest moesten ze zien als café aan. Ja, koffie. Wat voor een aan ze dan? Ja, wat had men in Holland? Die de, de DE. Oh, dat is die koede koffie. Ja, ja die mocht ik hier over aan. Maar jullie kunnen dat zo niet kenten. Ja, dat is niet zo schwierig. Uh, wens je draai uh, kilo kilobon naam, Dan zou uh, ik zo ook gewoon dat ze bij in in huis komt. Nou, zo heb ik dus. Uh, zo ging dat een beetje. Zo begon dat een beetje. En uh, wij hadden een maar paar Hoe smokkelde je het dan, Gerard? Nou, ik had uh, af en toe een bromfiets. En dan hadden we een paar. Uh, ja, waar een grote uh, benzine benzine ding, waar een hoop benzine in ging, maar er hoefde er niet zoveel in. En dan kon je daar speciaal maken en dan deed daar uh, de koffiebodem in plastic en het speciaal inpakken en dan deed je daar de vier pakken in. Dat kon makkelijk. En dan reed je netjes de grens over. Ja, en dan had je dan een, een plastic, uh, of een klein, zeg, klein flesje, zeg maar, waar benzine benzineren zat, dus af wat gebeurde daar je altijd. Geweldig. We hebben we Noord-Benzine en dan gingen we netjes een stukje rijden. En dan gingen we naar zijn douanehuisjes in. En, en nooit gesnapt? Uh, nee, nooit noord werden we gesnapt. Ik ging naar die mensen zelf in. En we gingen vroeger. Uh, mijn vader die was uh, geregeld ziek. Maar hij was een hele goede duivenmelker. En uh, ja, toen had een zus van mij die had verkering met een, uh, ja, een halve Duits en een halve Nederlander. En uh, die jongen zegt: Ja, ik heb een oom. En mijn vader had bijna geen duiven meer vanwege de ziekte. Hij had de hele tijd het ziekenhuis gelegen. En uh, ja, ik, die oom die is de beste van Grono. Wat zegt mijn vader? Ja, om anders, zo noem je zo noemen je mij. Pa, dat is het beste, meneer Wilker heet die, Hij is het beste duivenmelker van Gronau. En uh, die wil wel een keer bij jou komen koffiedrinken. En dan kun jij ook een keer bij hem komen. En dan kan jij twee duiven uitzoeken uit zijn hok. Gerard, we hebben een oude NSU. Moet jij met mij mee achterop zitten? Als ik aan twee duiven mag uitzoeken en dat, dat is echt de beste duivenmelker. Nou, wij gingen er op een zondagmorgen in ik vergeet het nooit weer. Regenjaars aan, ik zat achterop en we kwamen bij een klein stukje was het maar over de grens. En iemand die had mijn duiven ook, uh, ja, dan kun je ook gewoon wonen met 20 mensen. Ja, had ik wel 400 duiven. En uh, ja, hij hou ons de hand en prima. En of hij koffie wilde denken. Nee, zei mijn vader: de, de duiven maar kijken. Want ik ben niet goed in orde en we moeten vroeg eten. Gerard, je moet nou. hem even een klein beetje inkorten hoe het verhaal gaat eindigen. Ja. Want Dan ja. zijn we om twee uur nou, nog bezig, mijn hoe mijn vader, leuk ook. En dan kon mijn vader twee duiven uitzoeken. En ineens mijn vader liep langs de lok. Ik zei: Gerard, die daar, die moet je hebben. Nou, en ik, ik pak die duif. Hoppa. En die man die verkleurde er helemaal. Ik kreeg een andere kleur. We gingen zo naar een ander lok. Ja. Die, zegt mijn vader Gerard, die moet je pakken. Nou, en ik had twee duiven, dus we hadden twee duiven, wat hij beloofd had. Nou, je ik zeker de duiven achter de jas. Hij zegt, nou, zegt hij, kom wel een keer bij jullie weer terug. Nou, wij waren de grenzen over. En we zijn direct naar een bekende gegaan, meneer Van Dijk. Dan gingen wij altijd kippen leveren en die gingen ook naar Duitsland toe. Ja. En die duiven, nou, dat mocht je helemaal niet. Meer. Mijn vader, jongen, heeft gehuild van blijdschap. <laughs> en ja, twee duiven... En dat waren de beste van die meneer in de hok. Kijk, ja. van en over de, de, de grens. Gerard, ja. mag ik je danken? Ja, heel graag gedaan. Oké, okay. voor het verhaal. <laughs> en uh, geniet nog in Enschede. Ja, dat doe ik sowieso. Goed zo. Dag hoor, ik goeienacht luister, nog. Ik bij mij altijd. Mooi ik zo, blijf het, het doen. <laughs> Doei. Dag. Oh ja, dan zie je dat, dat grenzen, dat is natuurlijk binnen de Europese Unie niet meer zo aan de orde vandaag de dag. Dat is iets smokkelen, maar grenzen op de hele wereld worden nog heel vaak gebruikt op deze manier. Nu nog altijd. Ja, als een, als een, als een potentieel gewin. Hè? Er, is, er, is, er is winst te halen. Ja, hè? Ja. Want er is verschil tussen nou ja. de ene en de andere kant. Uh, dus de het grenzen zijn er niet meer, maar kijk even naar benzine, tanken. Nou ja. Dan zijn we er al. Als ja, we het ja, hebben nou ja, over economische ja. wat besparingen kunnen ja. opleveren als je even naar België gaat om te ja. tanken. Nou ja, ja, dus deze meneer was uh, trots. Lugaal dan, hè? Lugaal. In dit trof... geval, ja. ja, precies. Ja. Erik. Ja, inderdaad. Ik heb een kritische noot te kraken, maar ik wou het gezellig houden. En eerst met het verhaal beginnen waar jullie om vroegen. Wat is de ervaring met grenzen? Ja. Vertel, waar gaat, uh, waar gaat jouw reis naartoe? Ik neem jullie mee naar de Banaat. De Banaat? Ja, B-A-N-A-T. De regio kennen wij in Nederland niet. Het ligt ah. in het zuidwesten van Roemenië, maar ligt okay. ook in het noordoosten van Servië. En daar ligt zelfs een klein tipje van in Hongarije. Aha. Er lopen drie grenzen te ja. Uh, 300 jaar geleden waren de Turken daar nog de baas. Uh, dus ja, of je nou uh, Romein, Serf of uh, Hongaar of Duitser was, dat maakte niet zo uit. Die volksgroepen, uh, om maar eens even een besmet woord uit de Tweede Wereldoorlog te gebruiken... die zijn daar gewoon blijven wonen. En mm -hmm. uh, dat ging heel lang goed. Uh, het ene dorp was Duits, het andere was uh, Servisch, het volgende was Hongaars, het volgende was Roemeens. En waar nou de grens was, dat heeft heel lang niet zo heel veel betekenis gehad. Okay. Tot de Tweede Wereldoorlog kwam en... Nou, Jalta enzovoorts. We weten het allemaal wel natuurlijk. En uh -huh. uh, voorjaar 2008. Ik kom terug uit Bulgarije. Ik heb al heel lang op die kaart gekeken. En mij echt verbaast dat ergens in Roemenië allemaal dorpjes liggen met een Duitse naam. Ik denk, dat kan niet waar zijn. En daar ergens een dorpje met een Bulgaarse naam zelfs. Bulgaren, die waren weggelopen. Uh, en hebben zich daar gevestigd. Ook in diezelfde banaat. Dus op een dag in het voorjaar van 2008 stond ik in de vlakte. Tussen de akkers. En ik denk, ja, wat kan mij nou die, die grensbewaking schelen? Ik wil die grens zien en die grenssteen op de foto zetten. Dus ik parkeer mijn auto in het laatste dorpje aan de Roemeense kant. En ik loop het veld in. En uh, nou, na een kilometer komt er een uh, brede kale strook. Geen bordjes. Ja, dat zal wel de grens kunnen zijn, maar weet ik veel. Nee. Dus ik loop nog een 50 meter door. Ik spring over een greppeltje heen. En ik zie ineens tot mijn schrik dat ik 100 meter voorbij de grens ben. Huh? <laughs> Ik pak wat zwerfvuil van de grond op, aan de Servische kant van de akker. En Ja hoor, het was een verpakking van chips, maar dan met Servische tekst erop. En ik hoorde honden blaffen in het volgende dorp. Ik hoor ook mannen roepen op straat, maar de wind stond net niet de goede kant op... dat ik ze ook nog kon verstaan. Ik denk, nou, ik zal maar weer eens teruglopen. En ja, ik had ergens een verweerde grenssteen over het hoofd gezien. Wat was er wel? Aan de ene kant... Uh, Blauw-geel-rood en aan de andere kant iets met uh, uh, blauw-wit-rood, uh, uh, wat dan de kleuren van Servië zijn. Maar ik geloof dat ik de volgorde verkeerd heb hier. Het was er dus wel. En je hebt hem te... met teruglopen heb je hem gezien? Met teruglopen ja. heb ik hem gezien en ik ben ook weer veilig bij mijn auto aangekomen. En ik ben later bij een uh, uh, grenspost gekomen waarvan ik dacht dat hij open was, maar die was weer dicht. Ik heb daar even met uh, uh, mannen van de grensbewaking staan praten. Oké. Okay. En die zeiden, nou het is goed dat we je niet gesnapt hebben... want je had de rest van de dag op het politieproot door. Echt waar? Ja? Dat heeft 250 euro gekost. Hoe? Ja. Want officieel mocht je daar niet zijn dan? Nou, nee, ik mocht natuurlijk uh, niet uh, over de grens heen. Maar dat heb ik wel gedaan. Ik had ja. maar lak aan. Ik heb zoiets van, nou ik wil wel eens weten hoe dat dicht dat die buitengrens van de Europese Unie is. Ja, ja, ja, ja. Want, ik moet wel even bedenken, Roemenië was in januari 2007, net als Bulgarije, bij de Europese Unie gekomen... Ja. Ik was 15 maanden lid op dat moment. En wat ik gedaan heb is gewoon die buitengrens van de EU overgestoken ja. door het geld. Ja. En weer. Ja. Terug te komen bij mijn auto. Maar als ik nou had gewild... Ja, ik had volgens mij vrij ongezien door kunnen lopen naar dat dorp. Want het lag maar anderhalve kilometer verderop. Ja. En dan was ik in Servië geweest. Ja, ja dan was je illegaal geweest. Ja. ja, precies. Dat wou ik ook niet. Dat had ik geen trek in. Maar dat had makkelijk gekund. En dit, dit soort geintjes, dat heb ik vaker uitgehaald. Want als je nou de kaart van Bulgarije kijkt valt het heel erg op. De grens met Roemenië is een lange rivier, de Donau. Over een lengte van 400 kilometer is er alleen bij Roese een brug. Mm -hmm. Roese-Djurju. Zijn overgang Die is ooit door Stalin uh, geïnitieerd. En die hebben ze dan de vriendschapsbrug genoemd. Most met Roesbata. En pas nu is er in de buurt van uh, Vidin naar Calafat aan de Roemeense kant... Een, een andere brug. Die is eigenlijk klaar, maar die zijn ze nog aan het asfalteren. En dat heeft heel lang geduurd voordat ja. ze die tweede opening gemaakt ja. hebben naar de noordwestkant van Bulgarije, waar eigenlijk Bulgarije zijn economische hel vandaan moet verwachten, want als je daar nou een weg zou aanleggen, dan zit je zo in Hongarije en dan zit je in het welvarende gedeelte ja. van de Europese Unie. Ja. Ken je al die gebieden, Henk? Nee, niet allemaal. Nee, nee, maar ik, ik, weet, ik weet wel waar grenzen uh, waarover gesproken wordt. Die ken ik wel. Ja, ja. Ja. En ik de ben banaad. langs de uh, Bulgaars-Griekse grens getrokken. En heb daar ook zo'n beetje alle grensposten uitgetest. Uh, <laughs> verschillende jaren. 2003 was ik bijvoorbeeld... Een goede hobby hou je erop, uh, <laughs> nou Erik. Ach ja, dan, dan kom je de leukste mensen tegen. <laughs> ja, dat geloof ik wel. Ja, ja, dat stoppiet. geloof ik meteen. De, en nog even uh, heel kort uh, je, je kritische noot. Oké, okay, nou, dan gaan we die ook kraken. Ik, ik vroeg mij af of de professor met zijn uh, mooie baan aan de universiteit in een villa in een nette buurt woont. Want in dat geval wil ik meneer uitdagen om eens in die achterstandsbuurt in Gouda te komen kijken... waar de bus met stenen bekogeld is en waar allerlei tuigen rondloopt... wat uh, vanuit de opvoeding geen grenzen uh, uh, gesteld heeft gekregen. Of kom eens in het laagkwartier in Den Haag wonen voor uh, een half jaar. Ik had daar een vriendin ooit. En, maar... uh, uh, heeft je je met, met, uh, dat, ja, wat heeft dat te maken met... Wat heeft het ermee te maken? Merk gewoon is dat die, dat die twee de laatste Nederlandse kinderen uh, op de hele school zijn. En je gaat snakken naar grenzen die jou uh, als culturele identiteit beschermen... tegen een overdreven uh, uh, stormvloed, stortvloed van mensen die, die hier komen. Ik, bedoel, ik, ik gun iedereen uh, een beter bestaan. Uh, maar het is gewoon letterlijk zo dat in het internationaal transport waar ik gewerkt heb, daar hoef ik niet meer te komen werken, want dat is helemaal overgenomen door de Oost-Europeanen. En ik vind het prachtig dat de uh, professor allemaal idealen heeft. Ik ben er ook heel erg voor. Maar uh, het is makkelijk praten als jij in de ivoren toren van de universiteit zit. Maar als je ja, daar... maar dat weet u niet, meneer. Dat weet u niet. <laughs> daar nou, moet u niet over oordelen. Stel ik. Ja, maar dat moet u dus niet aan doen. dan doen. Dat... Nee, dat wil, dat ik, wil mens, ik wel van u weten dan. Nee. Maar wil je er wel op reageren, Henk? Want dat is volgens mij een ah. voordeel wat vaak zal klinken. Ja, nee, dat heeft helemaal niks met, uh, met mijn uh, thuissituatie te maken. Daar kan ik kan het me helemaal niet in herkennen. Ik snap, uh, ik snap ook niet waar, waar het gebaseerd is. Volgens mij moet dat onderscheid ook niet zo maken tussen. Uh, uh, wetenschapper die, die aan hun universiteiten nu voor voren toren. Dat heeft helemaal niets meer met de realiteit te, te maken. Dus ik zou willen dat we daar even verre van zouden blijven. Van de wetenschapper hier en, en, en de maatschappij aan de andere kant. alsjeblieft zeg maar. alsof, je in, alsof je als wetenschapper geen idealen zou mogen hebben. Uh, en of je als, als maatschappij uh, uh, dat ook niet zou mogen hebben. Dat heeft, dat, dat, uh, dus wil ik, uh, die persoonlijke situatie die, die, die kan ik helemaal niet in herkennen. In die, in, in het verhaal over, uh, wat, waar u over spreekt. Natuurlijk zie ik dat ook. Uh, dat, dat, dat zie ik ook wel ik Zelfs in mijn eigen omgeving. Dat, dat, dat is overal herkenbaar in heel Europa en de hele wereld. Uh, dat is niet het verhaal waar, waar ik uh, het over heb. Uh, het, het verhaal gaat, gaat niet over uh, culturele fatsoensnormen of over, over, over uh, opvoedingsproblemen of iets dergelijks... daar heb ik het helemaal niet over. Het gaat over de rechtvaardigheid die we aan haar dag leggen. En dat is dus een onrechtvaardigheid... in de selectie van mensen aan onze buitengrenzen... die, die buitengewoon gevaarlijke kanten heeft uh, voor, uh, voor de Europese Unie zelf... die eigenlijk uh, het, het extreem nationalisme alleen maar oproept en verder voedt... Uh, die uiteindelijk zelfs in Griekenland en op andere plekken... enorme xenofobie oproept... Uh, en die wordt alleen maar verder aangewakkerd. En dat, dat vind ik een, een hele situatie, een, een zorgelijke situatie. En daar heb ik het over, over die zorgelijke situatie... die we met onze, onze huidige selectiebeleid aan de, aan de grenzen uh, hanteren. En dat is een kruidvat, dat ben ik ook met de professor eens. En ik heb mijn geschiedenislesje echt wel geleerd. Alleen, uh, ik kom er natuurlijk pas door uh, een beetje uh, te kietelen achter... dat de professor het ook wel een beetje met mij eens kan zijn. Als je ergens in een straat woont waar je de laatste Nederlander bent... En je hebt het gevoel dat alle immigranten, om op tussen plat Rotterdam te zeggen, in je bek schijten. Ja, dan voel je dat niet lekker. En dan, dat is de mest waarop het rechtspopulisme groeit als onkruid. Maar wat volgens mij het misverstand wat, wat nu voor de tweede keer eigenlijk aan de orde komt... is dat uh, Henk geen pleidooi houdt om maar iedereen in Nederland uit te nodigen om naar Nederland te komen. Maar dat het vanuit het principe niet klopt dat we mensen gewoon puur op basis van waar ze toevallig vandaan komen... waar ze geboren zijn, uitsluiten. En dat heeft u toch ook heel mooi uitgelegd nu? Okay. Nou, en dat is dan okay. toch ook helder geworden? Mooi. mooi. Ik nou, denk goed. elkaar beter begrijpen dan we aan het begin wel dachten. Kijk. Dat is vaak zo. Als je met mensen in gesprek gaat... dan kom je erachter dat zelfs je tegenstanders je wel begrijpen. <laughs> Erik, dank je wel. Fijne nacht nog. Fijne nacht nog. Bedankt. Dag hoor. Dag. Dan gaan we eens even naar Berlijn. Ja, dat wordt zo'n soort rode draad... die zo terugkomt iedere ja, keer weer eventjes ja. uh, in de ja. uitzending. René, broeders, nou, die woont in Berlijn. René, goeie nacht. Ik had het al over uh, die vriend. Helemaal aan het begin, zei ik tegen jou, Henk. Van, dat ik in Berlijn was vanwege een vriend van mij die ook uh, daar woonde. En uh, ik heb uh, gevraagd of René nog even in de uitzending wilde komen. Want jij woont, René, echt gewoon... Jij zet eigenlijk stap buiten de deur van je huis. En je staat op de muur zo ongeveer. Hè? Ja, dat klopt. Ik woon eigenlijk op de strook die... Uh, een soort grensgebied was, want het was eigenlijk niet één muur, maar twee muren uh, waar een strook tussen zat, hè. Aan de westkant de muur en aan de oostkant de muur. En daar woon ik eigenlijk meer of meer op. Welke straat is dat? Hè? De Bernouwerstraat. Oh, ja. ja. <laughs> op een bekende grensovergang. En er staat nog een stukje muur hier voor de, ja. de deur, min of meer. Ja, wat het museum is van, van de muren, waar je ja. zo uit op uitkijkt op het oude Niemandsland. Ja, precies. Daar ja. woon ik vlakbij. Ja. Mooi gemaakt, hoor. Dat, uh... Maar het, het, het, het vreemde vond ik toen ik de eerste keer bij jou was... dat jij uh, vertelde van ja, het lijkt allemaal zo fantastisch. Maar mensen zijn er helemaal niet zo blij mee dat die muur weg is. Nou, dat was een van mijn grootste verbazingen eigenlijk in het begin. Dat, dat je denkt dat alle Oost uh, voormalige Oost-Duitsers blij zijn... dat het nu uh, vrijheid is enzovoort, zoals wij dan denken. Maar ik kwam vooral mensen van een beetje... Uh, ...oudere generatie tegen die dat helemaal niet vinden. Er zijn allerlei historische clubjes van mensen die bijvoorbeeld documenteren hoe het toen was... ...of, of bij elkaar komen om daarover te praten. En die, die een enorme heimwee tentoonspreiden naar die tijd, tot mijn grote verbazing. En uh, nu ik er langer woon, snap ik het allemaal heel goed. Want ze zijn aan de oostkant helemaal over, overrompeld door de West-Duitsers... ...die het vaak dachten beter te weten... Een onderwijssysteem is in één keer afgeschaft en er zijn nog heel veel andere voorbeelden. Dus het is wel logisch dat ze dat we toch een soort uh, een nostalgisch gevoel hebben naar hoe het vroeger was. Uh, maar dat het zo heftig was, dat had ik niet gedacht. Nee. Komt, dat, komt dat vaker voor als, als jij weet, Henk, als grenzen ergens worden opgegeven waarvan men denkt van, oh, fantastisch. Ja, nee, zeker. Kijk, grenzen. Uh, ik ken maar in het verhaal hoor. Grenzen vormen natuurlijk ook een. Ja, dat vormt een oriëntatiepunt, uh, dat vormt een nationaal oriëntatiepunt, of dat kan zelfs van een stad zijn. Want dit is onze grens en dit is onze eigenheid, uh, waarin we ons uh, herkennen, waar we ook een zekere identiteit aan, aan ontlenen. Dat komt op heel veel plekken voor. Stel, zelfs nu in, uh, in Zuid-Korea, wat, wat, wat ja, 5000 jaar gezamenlijke dynastiegeschiedenis in Korea voor wij van spreken, die pas sinds enkele tientallen jaren gescheiden is. Uh, dat is een bijna, bijna uh, vreemde situatie, zou je kunnen zeggen. Uh, zeker zelfsprekend. Zelfs daar zie je dat mensen niet zomaar nog weer terug willen... naar die oude situatie. Dus heel kort. In vrij korte tijd is een samenleving blijkbaar maakbaar. Ja, dat uh, ja, nou, is ook wel, wel natuurlijk, als je het nagaat hoe dat ging... het ging in één dag eigenlijk. Er was wel een aanloopje, maar dat had toch niemand durven vermoeden... dat het zo snel zou gaan... En als je bijvoorbeeld zelf je land wisselt, dus je gaat emigreren of een andere stad, dan, dan plan je dat, bereid je voor, uh, lees je in, weet ik wat. Je kiest het ook nog zelf. Die mensen die hebben, die zijn eigenlijk van de een op de andere dag in een ander land komen wonen. Ja. Waar ja. alles verandert. Van, ja. van, de, van alle systemen om je heen, van ja. alle regels. Ja. En, um, ze die zijn hun dat... land verloren, hè? Dat, dat, dat is ja. weggevaagd onder hun eigen voeten. En dat is, ja, dat is, ja. dat is, dat is totaal onwenselijk, denk ik. Maar ja. dus en, het verschil en, uh, waarschijnlijk dat het één vrijwillig is. Namelijk, je kiest er zelf voor om naar het andere land te gaan. Ja... En dit is hun opgelegd? Dit is hun opgelegd. Dit is ja. een nieuw systeem uh, van bovenop... ja, soms spreken van een kolonisatie door, uh, door het Westen. Ja, van de andere kant, ja, het is, het is wel met goede bedoelingen gebeurd natuurlijk. Uh, maar het, het is wel veel te snel gegaan voor heel veel mensen. En ja. Ja, vandaar ook een soort van teruggrijpen van... we deden het toch niet zo slecht? Nou ja, dat is ook weer, dat is denk ik weer doordrijven naar de andere kant. Er waren ongelooflijk veel dictatoriale trekjes had het DDR-systeem. Uh, daar verlangt niemand naar terug, ja. uh, denk ik. Uh, maar daar nou, die gemeenschapszin die er was, ja, die, daar, een soort van uh, uh, nostalgie, zoals dat dan heette, wat terug naar ja. Ja, terugverlangen. Ja. ja, en die grens, die, zover ik dat merk bij mij in de buurt, die is er eigenlijk nog. Mijn buurvrouw die laat haar hond uit, die, loopt, die, die is aan de oostkant dan, die, die loopt tot de muur en terug. Die gaat niet naar een winkel aan de andere kant, die gaat oh, niet naar een huisarts het? aan die kant. Alles nog steeds aan de oostkant. Ja, maar, Bijvoorbeeld... dat, zijn, dat, zijn, dat zijn wel een beetje uitzonderingen, denk je niet? Ja. Nou, ik weet niet. Ik merk, ik merk in elk overleg of elke uh, uh, uh, ding waar je mensen nodig hebt, dat er altijd gekeken wordt. Als ik met West-Duitsers iets aan het plannen ben, en dan komt toevallig een Oost, dan hebben we een Oost-Duitse advocaat nodig of een Oost-Duitse, uh, weet ik wat, voor muziek, of dan, uh, dan willen ze dat niet. Dan zeggen ze, nou, doe toch maar die of zo. Daar kom ik zo vaak tegen dat ik dat ik helemaal niet, dat had ik helemaal niet gedacht. Dat is toch, dat, ze vinden dat toch nog anders. Of ze, ze verklaren iets, Ze zeggen, oh ja, maar die komt uit de oosten. Of andersom, oh, die ja. komt uit het westen. Ja, dat ja. blijft toch erin ja. zitten. Ja, ja. ja. En, en, en dat, dat ondanks een korte geschiedenis uh, van, van, van scheiding toch. Hè? De, de, op de, op, de, op de, de hele geschiedenis gemeten van, uh, van de Duitse eenwoning is het een vrij ja, korte periode het, het, geweest. Het, het, maar is dat niet juist de reden? Zou je over vijftig jaar niet uh, dat het dat, dat dat veel meer vergeten is? Ik denk het wel. Het, uh, ik denk dat het nu al met de jeugd is en zo. Die merken dat allemaal niet meer zo. Nee. Er was bijvoorbeeld ook nog, uh, vond ik een mooi voorbeeld, uh, uh, een kennis van mij die uh, tijdens de oosttijd hadden die een bruiloft. En die, wilde heel, die woonde in het westen, die wilde heel graag iemand uit de DDR uitnodigen, die dan zou komen, neef. En uh, daar hadden ze nooit meer contact mee gehad sinds de, de grenzen was en zo, en uh, wel mee gecorrespondeerd een beetje. Maar nou goed, dat mocht niet, alles bewogen, maar uh, huilen, want hij kon niet komen, mocht niet komen enzovoort Toen ging, uh, geloof ik, drie of vier maanden later uh, sneuvelde de muur, toen konden ze elkaar zien... Toen zijn ze elkaar gaan opzoeken, ze hadden niets te bespreken en ze zien hem nu nooit meer. Ze hebben ja. één of twee keer afgesproken en nooit meer contact gehad. Ook iets heel bizars van je ja. denkt, nu kan het. Maar er was ook geen gemeenschappelijk verleden. Ja. Ja, dat is een van de reden waarom ik grenzen een fascinerend fenomeen vind, wat je nou beschrijft. Wat, ja. wat grenzen allemaal uh, kan doen met mensen, en hoe ze zich daarnaar vormen. Uh, en dat het, ook zo, dat het ook heel snel in ons systeem kan kruipen. En dat het ook heel snel in ons systeem kan kruipen dat het een soort van natuurlijke grens is, die er altijd al was. Ja. Uh, dat ja. zie Heb je. jij in de, in de positieve zin ook, uh, voel je zeg maar, dat je op een hele historische plek woont? Ja, voor mij, uh, Ja, uh, ja zeker. Want ja, behalve dat er natuurlijk. duizend toeristen, toeristen voorbij komen. Week voorbij ja, ja. komen. Ja. Maar dat was een paar jaar geleden niet. Dat is, de, de, de hebben in Berlijn eerst zo snel mogelijk de hele muur afgebroken. Ja, ja, ja, Toen ja. hebben ze zich weer te laat gerealiseerd. Zoals met alles in Berlijn er is heel veel verdwenen. waar ze altijd spijt van krijgen na een paar jaar hebben ze toch besloten deze strook te bewaren... en uh, ze zijn ook delen aan het terugkopen... van ja. mensen die daar inmiddels een tuintje hebben aangelegd en zo... omdat ze dit willen bewaren. En dat, is natuurlijk een, een, dat voel je... Elke keer als ik met mijn hond daar loop... dan voel je dat daar vroeger uh, zo'n jeep stond... of dat er uh, iemand aanhakte om s ochtends te kunnen zien... of er iemand overheen gelopen was. Dat, dat, dat is uh, je hebt zo het besef van die strook ja. Ja. als je daar loopt. Dat vind ik iets heel bijzonders om daar zo dichtbij te zitten... En de mensen die hier woonden aan, aan mijn kant, die, die woonden zo dicht bij de muur... dat ze ook uh, niet staatsvijandelijk mochten zijn. Dus in de laatste de, tien jaar of zo uh, hebben, hebben ze steeds erop gelet... als er iemand uitging, dat er alleen maar iemand in mocht... die een goede band met de DDR had, omdat ze veel te bang waren... dat er tunnels gegraven werden of oh, okay. communicatie was of zo. Dus, dus dat al die mensen om mij heen die wat ouder zijn... ja, die, dat heb ik altijd een beetje mijn bedenkingen. Want dat waren waarschijnlijk DDR-vriendelijke mensen die niet kritisch waren zo, want die zouden hier dan niet mogen wonen. Ja, ja. Nou, We komen snel weer naar Berlijn toe. Ja, geweldig. Het blijft fascinerend daar. Dat, heerlijke stad, ja. En een mooie stad. Ja. En René, dankjewel. dank je wel. Graag gedaan. Tot snel. Ja, dag. Het, zou, zou er nou een moment komen dat we ook met, met een, een vreemd soorten gevoel... langs de Europese buitengrenzen als toeristen in busjes worden gehesen... om te kijken hoe het daar toch was? Ja, dat zal echt... nee dat, die, die, Het gaat helemaal aan de kant op met nu. Uh, dat zal net dan heel lang, uh, heel lang gaan duren. dat heeft heel wat voeten aan. Nu gaat het helemaal aan de kant op. Dus de, de buitengrenzen worden alleen maar uh, hoger. Er, worden, er wordt steeds meer dus een militair karakter. Uh, er wordt er nu gesproken om drones. Dus die onbemande vliegtuigen ja. in te zetten. Om vroegtijdig al... Migranten op te sporen. Uh, ja, dat gaat in tegen elke vorm van, uh, elke vorm van menselijk recht. het uh, gaat helemaal in tegen de mensenrechten. Want ja, een migrant heeft een, een kan een heel andere bedoeling hebben. Kan ja. vluchten. Dus, uh, het, maar ik bedoel, zou er, zou er wel een vorm van toerisme op gang gaan komen straks? Er is al wel toerisme. Maar um, er is het toerisme van, vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit Europa. Die naar de andere kant sta, uh, gaat kijken. Dus op, helemaal op de randen van, uh, van Spanje. Uh, we kijken naar Gibraltar of kijken naar de overkant... naar, uh, naar het Afrikaanse vasteland. Uh, daar, daar, daar, zijn, daar staat ook dus een, uh, een punta Europa. dus een punt, een punt van Europa. En dan kan je mm -hmm. aan de andere kant kijken. En net aan de Afrikaanse kant kan je nou, ook naar Europa kijken. Dus we staan al wel naar te kijken. Maar er is, er is, het is voorlopig onvoorstelbaar uh, dat, uh, uh, dat, dat, dat, dat het een, een grens van het verleden gaat worden. Sterker nog, het gaat helemaal de andere kant op. Dus het nee. wordt steeds meer een militaire grens. Terwijl we dat ooit natuurlijk de Europa voor stabiliteit en vrede en zo onder meer hebben opgericht. Ja, ja dat was Maar dan kom je weer op die angst waar we het aan het begin ja, over hadden. Hè. Dat was de boodschap van nooit meer oorlog. Hè. Wat is het dat, uh, ik merk ook aan de mailtjes en de tweets, dat er um, mensen reageren heel gevoelig erop, Kritisch ook. Ja, ja. Kun je het verklaren waar, waar het door komt? Dat het is vooral niet de eerste keer zijn dat mensen nee, nee, het niet met je nee. eens zijn. Um... Nee, ja, het is van twee, twee kanten. Uh, het, ik, ik, um, het kan hartverwarmend zijn soms. Hè, en, en bijna een van Nou goed dat die internationale rechtvaardigheid een keer aan de orde komt. Voorbij, het, voorbij uh, de, de nationale dijken kijken. Uh, en, juist het maatschappelijke debat proberen aan de andere kant op te krijgen. Terwijl het dus al wel een politieke realiteit is. En ja. een economische realiteit. En ook het sentiment van, uh, van angst. Ja, van, ja. Kunnen we, moeten de grenzen dan marciaal open? Nee, dat is niet het verhaal wat ik heb. Ik heb alleen het verhaal over... Uh, deze, de, dit systeem dit is, is duidelijk failliet. Dit systeem, wat we nu hebben dit grenssysteem is Failliet. Dan kan je inmiddels wel zeggen, als er zoveel mensen sterven, 16.000 mensen zijn nu gestorven aan onze buitengrenzen sinds dat we ze zo hebben afgesloten, ja, dat kan toch niemand rechtvaardigen? Is er eigenlijk uh, nooit een rechtszaak over gevoerd? Er zelf... zijn de, de hoogleraren uh, in de rechtsgeschiedenis, ja. maar ook in de, de migratierechten. Ook vluchtelingen die... zelf zouden ja, ja. op zich een rechtszaak ja. kunnen starten tegen de Europese Unie. Zeker, en dat gebeurt ook. Maar uh, wat, wat voor uitspraken worden daar dan over gedaan? Ja, dat is allemaal nog heel recent. Uh, dat loopt nog, maar dat er is ook een, ja, je zou de Europese Unie, en dat is een onlangs migratierecht is, kunnen jullie dat ook zei de Europese Unie is deel schuldig uh, aan, uh, aan de dood van, van, van de migranten, omdat ze dus zo'n hoge muur optrekken uh, en eigenlijk een willekeur daar toepassen. Dus niet naar de individuele bewegingen kijken, wat verplicht is volgens ja. het internationale recht. Uh, individuele bewegingen om te migreren, uh, dat daar een rechtszaak op uh, gezet kan worden. Ja. Nou, het schijnt dus niet. De uitspraken zijn dus nog niet, uh, zijn nog niet geweest. Nee. We gaan naar Martin, die hangt aan de telefoon. Goedenacht, Goedendacht, Irene. Uh, uh, Je hebt gewerkt aan de grens, uh, uh, uh, begrijp ik. Ik aan grenzen, dus het uh, gaat een mooi grensgevalletje. Uh, <laughs> Vertel. Uh, het ging erover dat ik in Nederland woonde... en uh, plots uh, nou eigenlijk al een poosje naast Amerika woonde, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant was het in één keer Schotland. Ik weet niet of de gasten in de studio een beetje begrijpt. Um, waar waar zitten we dan op de Wereldbol? In Nederland. Dus ik woonde in Nederland. En aan de ene kant zat Amerika. Oh, dat uh, met was... uh, het, het dorpje Amerika, of niet? Nee, nee, nee, oh. nee. Het was zo, ik woonde in het midden van het land Soesterberg. En ah. aan de ene kant heb je natuurlijk die hele grote basis ja, van Amerika... Ja. En toen het tijd nog Amerikaans grondgebied. En aan de andere kant begon het Sodderby proces in Camp oh, kijk. Het ja, dat was Schotse grondgebied. Uh, Schots Schots Schotse grondgebied, ja, dat is waar, ja. Dus in die zin uh, heb ik dat. Maar ik weet niet of de uh, wat, hoe, je de, hoe je die term precies noemt. Is dat nou neutraliseren tot uh, schot, uh, Schotse grondgebied? Of hoe noem je dat anders? Ja. Wat, uh, wel, ja, met dat, toen het Lokkerbie-proces werd ja. gevoerd, werd dat natuurlijk, is Nederlands grondgebied tijdelijk tot Schots grondgebied verklaard. Ja, ja even onteigend. Ja. Het is onteigend eigenlijk? Ja, even ja. Tijdelijk wel. Ja, het is, ja, het even, is niet het is neutraliseren het... natuurlijk? Nee, het is even onteigend. Niet... Het is ontvreemden. Annexeren misschien? Ja. Nee, ook niet. Ja, ja, het, het, het wordt even, eerlijk, even heb je het niet meer het zelfbeschikkingsrecht over ja. dat stukje grondgebied. Ja. ja Wat ja, dat grappig. Toch fantastisch. Ja, goed, je hebt natuurlijk in, in Den Haag ook vaak dat je tussen ambassades woont. Dan, dan heb je volgens mij ook dat je kan zeggen dat je tussen de, nou ja, twee landen woont, officieel dan, hè? Ja. ja. Dus die ervaring op. heb jij maar even. Ja, nou ja, het is toch ook historisch, hè? Ja, geweldig. En, Apart. Ja, ik het ook wel een, een leuke ervaring. Ja, leuk. Nou, dankjewel, Martin. Ja, nog een heel klein dingetje misschien, want ja? dat heeft ook met grenzen te maken, maar ik ben zelf kunstschilder. Ik heb eens een keer een hele mooie le lezing gehad... over het werk van uh, Jeroen Bosch, Hieronymus Bos, J Bos. Ja? En dat ja. werk is heel bekend van hem. Uh, de, een beetje die hemels en de, die taferelen van de hel. Die hele drukke panelen. Uh -huh. Maar zijn latere werk, dan schilderde hij landlopers... of, of eigenlijk uh, zwervers, die een mijlpaal passeerden. En dat is een heel mooi uh, werk, uh, symbolisch gezien... Uh, over het, het passeren van de grens de grenspaal. En ik heb me laten uitleggen door een professor die er uh, toen er ook voor geleerd had, dat, of tenminste daarin gestudeerd heeft, dat dat ook uh, moest geïnterpreteerd worden als zijnde de spirituele stap eigenlijk van het ene land naar het andere land overstappen, zonder dat er oogenschijnlijk uh, iets gebeurt, maar meer in de geest van de mens zelf iets veranderde. Dat is wel, wel, wel iets moois misschien om over na te denken. Een filosofische grens. Sorry? Het is meer een filosofische grens dus. Ja, ja, het is later werk, maar het is ja. wel heel mooi werk. Okay. Het is een man die in een landschap staat en die eigenlijk een paal passeert. Meer niet. Het bekijken ja. waard. Mooi, mooi. Dat grens is natuurlijk, uh, uh, wat dan in wetenschap heet, uh, een moeilijk woord, performatief. Oftewel, je, hij bestaat omdat we erin geloven dat hij bestaat. Dus een, een grenspaal is eigenlijk niet meer dan een paal. De, de materieel stelt het niks voor. Maar in de verbeelding, in ons eigen denken, kan er, kan er heel veel betekenis aan worden ontleend. Hè? Ja, je komt ja. iedere keer weer op de lading die wij er zelf aan geven. Wij geven de wij maken zelf deze ja. grens, die geven wij zelf. Iedere grens is dus een menselijk fabrikaat. Ja. Ja. Nou, ja. Martin, mag ik mooi. jou danken? Ja. Oké okay, jongens, ja. Fijn, nog. Avond nog van nacht. Ja. Dag hoor. Barry, goeienacht ook. Ja, goeienavond. goeienavond. We gaan uh, vanuit een ander perspectief nog even kijken, de laatste paar minuten. Ja, ik heb, uh, ik heb ook een mooi verhaal. Weliswaar uit tweedehands, maar wel heel mooi. Ja. Uh, en dat is het verhaal van de, van de astronauten, uh, die één voor één wegvliegen en uh, dan terugkomen en zeggen, nou, er is niet zoveel te zien in dat heelal, maar één ding valt echt op en dat is de aarde. En die kijken dan en één ding wat ze allemaal teruggeven is van um, de enige relevante grens die je dan ziet, zoals net al valt, ja, dit is ook een menselijk fabrikaat, dat is eigenlijk de grens van de atmosfeer. En alle andere grenzen, ja, bestaan vanuit de ruimte niet en zijn ook niet logisch. Uh, dat vind ik zo mooi relativerend als je dan een grens passeert... Of, of ergens bent, of in een land, of, of hoe dan ook. Dat ja. je aan dat beeld terugdenkt en dat je denkt van... oh, wat mooi, dat, uh, die, die ene observatie relativeert alles... Ja. en die is dus menselijk ja. bedacht. Ja, ja prachtig. Ja. Dat is, dat is, dat is erg corresponderend met wat ik uh, zelf, zelf ook vaak doe met colleges. Dan begin ik eerst met, van, kijk maar naar de wereldbol. Vanuit de, vanuit de satelliet geredeneerd zijn er geen uh, grenzen. Maar er zijn heel ja. veel grenzen op de aarde... Oftewel, al die grenzen die we maken zijn menselijke constructen. Zijn politieke constructen uh, die, er, die wij erin, erin leggen. Maar er zijn op, in principe heeft de aarde, heeft de aarde zelf geen, geen politieke grenzen. Zo, natuurlijk... is en, zo is het en het opent zoveel mooie handelingsperspectieven. Omdat als we die grenzen dan gemaakt hebben, dan kunnen we ze dus ook veranderen. Dan kunnen we ook veranderen. We dan ook... Ja. ...kunnen we daarover praten... ...en kunnen we dus ook vanuit één planeet redeneren... Uh, ...wat het hier op Vieropnatuurfonds zo doet met One Planet... Ja. ...buiten gewoon leuk... ...want als we het dan toch gemaakt hebben... ...kunnen we het ook veranderen. Dat is zo... Uh, ...ja, dat vind een heel mooie positieve benadering. Ik of vind het, ik vind de de vind het uh, ja. zo te denken... vind ik in principe bevrijdend... Hè? ...dat je, dat je ja. kan nadenken over de, de vorm... ...en de aard van de grens die we, die we maken... ...en dat het niet een wet van mede en persen is... ...dat deze grens er is en altijd zal zijn. Sterker nog... Uh, dat zal zeker niet het geval zijn. Wat er, de eerste uur werd al gezegd. De, als er één constant is in de geschiedenis... is het wel dat alle grenzen uh, veranderen. Nederland is ook nog niet zo heel oud. Uh, Europa, uh, als, als deze... E Europese Unie is helemaal niet zo oud. Heel jong. Uh, dus al die grenzen die zullen ook weer een keer veranderen. Ik wil het feestje niet bederven. Maar het is, niet, het is wel heel idealistisch... Hè, te denken dat we grenzeloos kunnen gaan denken... vanuit één planeet. Nou, het is... Het is uh, uh... Uh, het, is, het is puur een referentiekader. Daarmee neem je de, de bestaande grenzen niet uh, minder serieus, maar juist heel erg serieus. Ja. Het, het, het ja. is alleen, je hebt ooit met elkaar is er een besluit ontstaan om die grenzen zo in te richten. Om, ja. uh, waarschijnlijk om heel legitieme redenen. Ja. Maar je kunt ze dus ook weer heroverwegen. Dat zal nooit makkelijk zijn. Allerlei sprekers geweest, met, dat komt met voor- en nadelen. En ja. daar passen lange gesprekken bij, zoals vanavond. Ja. Dus ik, ik, ik pleit ook niet voor om ze allemaal op te heffen. Maar ik wel, om, uh, maar, ja. maar wel om, uh, om denkbaar te achten. Uh, dat je ze allemaal kunt, uh, allemaal kunt, uh, kunt veranderen. Ja. En enkele, er is geen enkele. Er is niks fysieks wat ons daartoe uh, uh, weerhoudt. Nee, nee. nee. Nou, we zijn het eens. Ja. Ja. Nou, Barry, dank je wel. We een mooie, hebben het mooi om nog even over na te denken. Uh, <laughs> Ten slotte, want het zit er bijna op. Het is uh, bijna twee uur. Henk van houten mag ik jou uh, heel erg bedanken. Graag gedaan. Dat je hier ja. wilde zijn. Ja. En tot twee uur s'nachts uh, grenzeloos wilde praten. natuurlijk. Ja. Waar gaat ja. de volgende reis naartoe? Uh, hey, je reist mij... je heel veel, hè? Ja, ik reis veel. Uh, het, is, het is een vak uh, naar Italië weer, naar Bergamo. Oh, okay. reis nou, ja Die, uh, die grens die ken je inmiddels wel. Die ja. bleef je vanuit de lucht, neem ik aan. Vanuit het vliegtuig, dat je alle grenzen zo van land naar land naar land ja. ziet gaan. Um, Zometeen meteen hier op Radio 1. Anne de Jong en Diederik van Zessen van WNL met Nog Steeds Wakker. En wij gaan hier, uh, Henk, ik uh, laat aan jou de eer om het lichtje van de wereldbol uit te klikken. En daarmee... Uh... Bij deze bij deze de uitzending over de grenzen te beëindigen. Blijf lekker luisteren naar Radio 1. Ik wens u nog een hele fijne nacht. En graag tot volgende week. Dag.